You Dames en heren, de langzaamhand begint de pauze stop te zetten en gaan de ondernemers weer plek nemen op hun stoel voor het podium. En uh, ja, in ieder geval Adam de Sporen heeft net een optreden gegeven op het podium samen met uh, Verano en uh, Jopie op de gitaar. Dus uh, helemaal leuk en goed. In ieder geval, u bent nog steeds live bij ons aanwezig in de haven van Zandvoort. Waar, um, waar in ieder geval uh, wij live uitzenden bij het ondernemerschala 2019 door het team van ZFM Zandvoort. En um, de pauze is bijna voorbij. Het lijkt net uh, de toneelstuk van Dick Hoezee, waar de ook... Uh, Klokken in te horen. En uh, hier hoor je ook uh, klokken dat de pauze voorbij is. En daarom wachten we nog heel even totdat de pauze voorbij is. Uh, verder uh, is het programma nog als volgt. Uh, zometeen krijgt u het tweede deel van het show. Een aantal speeches en dergelijke. Uh, Dolly, uh, hoe uh, beleef jij, uh, beleef jij de, de avond? Nou, super spannend en super verrassend. Uh, ja.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 Dus, uh, ja, we Ik blijf daar even. toch ook nog met een mooi gevoel aan terugdenken hoor. Ja, de laatste zeker. optreden van Dick. Hè? Ja nee zeker wat weten. Was het een prachtige avond. Was ook een mooie ondernemer. Want zijn circusvak ja. en zijn circus was, ook een, was toch ook een onderneming. Ja, ja daar zeg je wat. Dat was het zeker. Een hele onderneming. Dus misschien moet hij wel die Golden die gaan winnen.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 En uh, mijn uh, collega, die had even een verkeerde naam doorgegeven. Het was wel Olaf Mol, alleen de presentator zegt het even verkeerd. Het was ook Olaf Mol mensen.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 En dat zou een hele onverwachte zijn, want zij hebben helemaal team. niks. AB en meer! Een applaus! Het, het is hun toch een gunje naar voren en uh, geweldig Wat een ontknoping! Dames en heren, een applaus! ABC en meer! Anja, gefeliciteerd!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 David staat al klaar met uh, ja, het, het bordje wil ik eigenlijk zeggen. Ja. Nou, dan mag je het bordje. Ja. Dat de burgemeester Bafen Molenburg uh, geeft het vis nieuw van bord. Die? Zal ik uh, Dames en heren, de winnaars, onderneming 2019, ABC en meer. ABC en meer is de grote winnaar van ondernemersverkiezing 2019. Ja, bedankt aan de zaal. Kan je nog wat opbrengen? Ja, natuurlijk. Iedereen. Oh ja, zo verstaan we.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 What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever He said go try your eyes and live your life like there is no tomorrow sun And tell the others to go singing like a hummingbird The greatest anthem ever heard We're dancing with the demons in our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 Gemerkt dat het eigenlijk iedereen me ook gunt, en dat vind ik uh, eigenlijk ook wel een heel mooi iets om uh, dankbaar voor te zijn. Met deze woorden sluiten wij uh, af, maar ik wil je nogmaals heel erg feliciteren. En namens uh, ZFM willen we jou graag een uh, maandlange advertentie op Tekst TV aanbieden. Nou, helemaal goed, leuk, dankjewel. Alsjeblieft, oh, ja. blijf wel heel verstaan. Ik geef je zo even, even de gegevens die we nodig hebben, en dan komt allemaal goed. Ja. Ondertussen is uh, onze burgemeester David Molenburg ook nog e aangekomen.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 Kort draaien voor de horeca vandaag, uh, Dolly Tapirik voor het mede-presentatie en uh, natuurlijk uh, de liefde. Ik ga hem wel noemen, de lieve taxichauffeur van Fred Spronk. Want die heeft wel de heleboel hierheen gesjouwd. Heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er gewoon weer. Niet, uh, of morgen zijn we er gewoon weer live op de radio. Natuurlijk met onze welke programma's. Morgen om 5 uur kan u verwachten Alternative FM in plaats van vandaag. Dus vanaf 5 uur morgen Alternative FM met Jaap Koper en Marcus van Dam. Dit was uh, Ondernemers Gala 2019 hier op. Op ZFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Roy van Buringen en tot snel. Lieve dames en heren, dit was dan het, uh, het ondernemingsgala uh, voor 2019. Inmiddels ben ik weer terug in de studio. Ja, Het leven van een, uh, een ZFM-medewerker gaat niet over rozen. Je rentje rot van hot naar her. Maar het zit erop. Ik dank jullie heel hartelijk voor het luisteren vanavond. En uh, ja, ABC en Moor natuurlijk van harte gefeliciteerd met jullie prijs. De onderneming van het jaar 2019. Ze zullen ongetwijfeld binnenkort bij ons in de studio komen voor een gesprek. En uh, ze staan natuurlijk van de week in de krant. Goed, ik ga u nogmaals heel hartelijk bedanken voor het luisteren. We hebben het met liefde gedaan. Ik dank het team van de techniek. Ik dank het team van de catering. Die ons de hele avond van water en dergelijke hebben voorzien. En uh, ja, iedereen die uh, met ZFM vandaag bezig is geweest om dit te realiseren. Um, ik zou zeggen, maak er nog een mooie avond van. Het stukje wat er nog is. En uh, wij gaan verder luisteren naar Nashville Radio. Die op dit moment met haar programma bezig is. Dat is Astrid van der Kaai. En uh, ik zou zeggen, straks een fijne nachtrust. En tot gauw weer. Doei hoi! woman and a redneck man. But she's a blue-blooded woman, I'm a redneck man. Dat was uit 1990 Ellen Jackson en de Blue-Blooded Woman. En daarvoor hoorde je Bluegrass van Rick Ferris Breaking in Lonesome. In Nederland wordt er heel veel lekkere muziek op dit moment gemaakt. Het is off country, of bluegrass, of Americana en ja, rootsmuziek ook. Want dat doet Cousin Hetfield namelijk. De band bestaat uit Anne, Jos, Merijn, Natalie en Niels. En ze zijn geïnspireerd door de authentieke, traditionele muziek wat zijn oorsprong vindt in het zuiden van Nederland. Amerika. Dit is de debuutsingle van Cousin Hadfield, Men on the Outskirts. I've lost everything in my life, shows a tear in his eyes. staring into his glass, while people pass him by, but when I look beyond his strong learned face, I can't And one's only struggle now. just gonna miss that anyway He tells me he's longing to change He wants to go back home Holding his kids one more time Fixing everything he's done Knowing the only Where did I go wrong? And still time is moving on It's and going over He's just gonna miss that anyway See him sitting there I'd like to tell myself He's just out there doing fine It crosses my mind While I pass his empty chair He's just gonna miss that anyway He's just gonna miss that anyway We maken toch hele mooie muziek op dit moment in Nederland. Dat was Cousin Hatfield en Men on the Outskirts. We gaan we een stukje bluegrass doen? Dat doen we van de bluegrass queen aller tijden, Ronda Vincent, samen met Christian Davis. Dit is Rosine, I Cry. Well, is hidden way back in the trees the air there's filled with a high lonesome sound that will make you fall down on your knees Rosine, i cry where do you hide way back in old, old kentucky The sun goes down on that small small town you can see that big blue moon shine The sun goes down on the small, small town. You can see that big blue moonshine. feet in the ground but his memory will not go away Rosine, I cry where do you hide way back in old, old Kentucky when the sun goes down on the small small town you can see that big blue moonshine Shut De eerste twee nummers van het Spotlight album. En dat is deze keer Different Round Here van Riley Green. Riley is geboren in Jacksonville, Alabama en hij bracht in 2013 zijn eerste EP uit. In 2018 tekende hij bij Big Machine Group. Ja, en sinds jaar is zijn ster reizende. Ik zei het al, het album Different Round Here van Riley Green. Je gaat achter elkaar luisteren naar My First Everything en daarna There Was This Girl. Dit is het Nashville Spotlight album. You led to peace and a bucket seat of my old man's red Camaro, rolling down a Port St. Joe. That FM dial cranked up to 10, had men in the camp, and I was picking out little pink houses all the way down the coast. I got lost in your smile, I was flying down 59, taking in Pulling me in like we were there all along truck, could even run like that, should know better than to take that curve so fast, daddy pulled up, I was down in a ditch, and he asked me why I did what I did, there was this girl drinking her hand, shoot me and let's get into trouble grand. Country Radio met Astrid van de Kaai stopped thinking about you Has it really been this long Two years in ocean between us and I don't know where it all went wrong I je you harder. And Yeah you I love you I don't know what this is or what it is, is But it feels like we've got unfinished business Cause we left blood on the tracks, sweat on the side I'm on the bottom We folded our hands With money on the table Zouden Fire in the hills Was het debuutsingle van Gone West? What could have been? Barbicolet is geen onbekende meer in de muziekindustrie, maar zij is een hele andere weg ingeslagen. Samen met haar verloofde Justin Kawika-Jong en Nellie Joy en Jason Reeves heeft ze de band Gone West opgericht. En daar was dit de debuutsingle van. What Could Have Been hoorde je net. We gaan weer Americana draaien en deze dame is inmiddels wel een vriendin van de show geworden. We hebben het over Eden Archer. En Eden, ga je gang. I'm Eden Archer and this is my song Garden Rose on Nashville Country Radio. I'll be your beauty queen Take it back, take it back, yeah. It'll take it back, make it feel like that. Gonna take it back that way. Woo. <laughs> oh yeah. Daddy used to gig in our hometown bar, strumming Free Bird on a steel guitar. Brother played drums to Tim McGraw on the dash of a Chevrolet. Mama used to mop with the radio on to the beat of an old Charlie Daniels song. Had a hairbrush, microphone, lips, to Shania Twain Ain't nothing like a song that'll take you back Take you back, take you back Yeah, it'll take you back, make you feel like that Gonna take you back that way Ain't nothing like a fiddle and a mandolin With a banjo picking and the bass picking in Melody hook, hook, hooking you in Gonna take you back, take you back Take you back to the day, yeah